Start. Maar nu eerst het NOS nieuws van 11 uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. In Veen in Brabant is tot en met zaterdag 2 januari een noodverordening van kracht. De gemeente Altena waar Veen onder valt wil daarmee de rust herstellen. Sinds kerstavond worden er sloopauto's in brand gestoken en steken mensen vuurwerk af. Er is nu onder meer een samenscholingsverbod en mensen van buiten het dorp kunnen geweerd worden. Wie de regels schendt, riskeert een gevangenisstraf van drie maanden of een geldboete van ruim 4300 euro. In het Limburgse neer zijn bewakingscamera's neergezet in de buurt van het huis van misdaadverslaggever Jos Emons van Dagblad de Limburger. Voor zijn deur werd vanochtend een handgranaat gevonden die op scherp stond. De explosieve opruimingsdienst heeft het explosief weggehaald en onschadelijk gemaakt. Emons en zijn buren werden uit voorzorg geëvacueerd. Waar de bedreiging vandaan komt is onduidelijk, maar vermoedelijk heeft het te maken met het werk van de misdaadsjournalist. De Amerikaanse immunoloog Anthony Fauci waarschuwt voor een nieuwe golf van coronabesmettingen na de kerst. De waarschuwing aan Amerikanen om thuis te blijven werd massaal genegeerd. Zo stapte woensdag bijna 1,2 miljoen mensen op een binnenlandse vlucht. Het hoogste aantal op één dag sinds het begin van de pandemie. Rond Thanksgiving in november gebeurde hetzelfde. Daarna steeg het aantal coronabesmettingen in de VS sterk... en overleden soms meer dan 3000 Amerikanen per dag. Storm Bella heeft in Frankrijk en Groot-Brittannië... meer problemen veroorzaakt dan in Nederland. Duizenden huizen in Noord-Frankrijk kwamen zonder elektriciteit te zitten. Vooral in Groot-Brittannië was er veel wateroverlast. In Wales viel bij 20.000 woningen de stroom uit... Voor de komende nacht en de ochtend wordt ook gewaarschuwd voor sneeuw en ijs. Het weer vanuit het westen droog en opklaringen. De wind neemt verder af. Minima vannacht rond het vriespunt. Morgen het bewolkt met soms een bui, een matige zuidenwind... en een middagtemperatuur rond de 5 graden. In de nacht naar dinsdag gaat het op veel plaatsen vriezen. Dit was het NOS Journaal. Iedereen verlangt naar een leven zonder coronaregels.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 En jij beleeft het. Sneeuw, warmte, kerst. ZFM. Dit is Kerst. Met ZFM. Met men nu. Peaceful Radio. Welkom terug bij Peaceful Radio Show 1418. Hier op ZFM. Last in Space van Vivian. Daar beginnen we mee. Dus een van de zes nieuwe albums in dit uur. Daarna komt Samer Vanek. Eh, Samer Vanek is een goede bekende voor ons. Die maakte eh, destijds toch eh, symfoniek, New Age muziek. Dit album, Polarized, is eh, wat ingetogener, eh, wat kleiner van opzet. Een beetje jammer, want ik hou al van dat eh, toch wat bombastische eh, muziekwerken, stukken van Samer. Goed, uh, wie dat wel doet is trouwens Marth. Marth is een uh, Japanse artiest. En die zit altijd lekker dik aan. En maakt prachtige albums. Uh, klassiek, uh, ja, symfonisch dus. En dat doet hij ook met dit album A Promised Place. Matt Starling. Mu music voor Nina. Geen idee wie dit is, maar goed. Uh, Matt die uh, heeft er ook zijn best op gedaan. Full of Life. John Gregorius, dat is een track 5, of dat is album 5. En we sluiten de nieuwe rij af met Futura van Corsioli en Emanuele Baldini. Nou, dat uh, spreekt het al, hè. Dat is uh, wat italiaans achterklinkend klinkend artiesten. En Corsioli, dat is ook een artiest die al jaren meegaat in de nieuwe Age muziekwereld pietsvorenradio.info, daar vind je het allemaal en um, ik wens je veel luisterplezier.